Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte wordt extra zwaar beveiligd. Volgens De Telegraaf willen drugscriminelen onze demissionaire premier mogelijk ontvoeren of vermoorden... In de buurt van Rutte zijn verdacht types gezien... die de premier in de gaten hielden. Zogenoemde spotters, vertelt verslaggever Remco Andringa. Je komt dat eigenlijk in, in iedere liquidatiezaak weer tegen. Het zou ook voor de moord op Peter R. de Vries weer gebeurd zijn. Daarvoor zouden ook al jongens rond de studio van RTL Boulevard... hebben rondgehangen, bijvoorbeeld om te kijken... Nou ja, hoe laat hij naar buiten kwam. En dat in de gaten houden zou dus nu mogelijk... ook aan de hand zijn geweest bij Mark Rutte. En ja, En Dan gaan natuurlijk alle alarmbellen af. Daarom wordt Rutte nu dus zwaarder beveiligd dan eerst. Er komen dit jaar waarschijnlijk minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar. Het toerismebureau verwacht zo'n 5,5 miljoen bezoekers uit het buitenland. Een kwart minder dan het eerste coronajaar. Toeristen blijven weg vanwege de coronamaatregelen. Zo zijn de meeste toeristen van buiten Europa nog niet welkom. Op Creta is een aardbeving geweest met een kracht van 6,0. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. We weten wel dat er een naschok is geweest op het Griekse eiland. Die was een stuk minder sterk dan de eerste beving. En het vrije weekje van informateur Remkes zit er weer op. De afgelopen dagen was de politiek druk met Prinsjesdag en de debatten daarover. Maar vandaag gaan de VVD, D66 en CDA weer verder praten. D66-leider Sigrid Kaag zei afgelopen weekend dat ze ook GroenLinks, de PvdA en ChristenUnie weer wil spreken. Vertelt de slaggever Wilco Boom. De grote vraag is inderdaad wat informateur Johan Remkes hiermee gaat doen. Zijn opdracht is de mogelijkheden voor een minderheidskabinet te onderzoeken. Ja, en nu D66, de tweede partij van het land, zo nadrukkelijk aanstuurt op onderhandelen met zesde partijen. Met zes partijen komt misschien toch zo'n meerderheidskabinet wel weer in beeld. Het wordt in elk geval wat de formatie betreft een spannende Week? Want Remkes zei afgelopen vrijdag dat hij deze week conclusies wil trekken. Het weer. Vanmorgen is het droog. Vanmiddag gaat het regenen. Het waait stevig en het wordt een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANBB. File staan nog op de A9 richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein. Vijf kilometer na een ongeluk. De vertraging is een kwartier.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 Is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele morgen. Een hele, hele, hele, hele goede morgen. Voor de Westkust. Goedemorgen allemaal, dit is weer Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 25 september 2021. We hebben weer een vol programma en aan de knoppen Helemaal zit Jelmer Koper, die verzorgt ook de muziek. De presentatie is dit keer in de handen van uh, Ben Zonneveld en voor een deel ook van mij, Gert van Kuik. Goedemorgen. Goedemorgen Ben en ik mocht ook het genoeg hebben om de redactie te doen, dus ik hoop dat dat bevallen uh, zal bevallen. We hebben in het eerste uur hebben we eerst Marcel Busser... de vicevoorzitter van Koninklijke Holocke Nederland uh, Zandvoort. Want er staat nu heel wat te gebeuren. Het tweede onderwerp, onderwerp is uh, buurtbemiddeling. Dat is 25 jaar buurtbemiddeling. Wat is er zo gebeurd en wat hebben we nog te verwachten? Het derde en het laatste onderwerp van dit eerste uur is uh, de week van de ontmoeting. En dan praten we met Nathalie Lindeboom. En Ben, wat doen we in het tweede uur... In de tweede uur gaan wij een klein voorschotje nemen op uh, de politiek... want zo langzamerhand gaan wij ons warm draaien... voor uh, de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En uh, Sven Drommel, die sinds kort uh, naar voren geschoven is als uh, fractieleider... die komt ons vertellen hoe het allemaal uh, loopt. Daarna praten wij met Clementine Lenting... en dat gaat over de brief die zij geschreven heeft in de Krant en het voorgenomen parkeerbeleid. Als laatste praten wij met Gerard Scholten... en dat gaat over Struin in de Duinen. Struin in de duinen, ja. En als het goed is, heb ik nu Marcel aan de lijn. Klopt dat? Ja, zeker. Dat klopt. Goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Ik moet zeggen, toen ik van de week het persbericht ontving... van de gemeente Zandvoort en de Koninklijke Horeca Nederland... was het wel een hele speurtocht om uiteindelijk bij jou uit te komen. Dat ging via ja. Ivo Berghoff, een, een, een bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland... in het hoofdkantoor, Rob de Hartog, en toen kwam ik bij Marcel Busser uit. Nou ja, het maakt niet hoe je er komt als je er maar komt. Uiteindelijk kom je er ja. ja. toch, hè? Ja, ja dat uh. toch, uh, toch wel weer fijn. Maar je hebt in ieder geval je best gedaan om een keer iemand anders aan de lijn te krijgen. Ja, dat, dat is, <laughs> ik heb wat alles wat ik eigenlijk wil zeggen. Ja, precies. <laughs> uh, jij bent de vicevoorzitter van uh, Koninklijke Hoorlijke Nederlands Afdeling Zandvoort. En we hebben natuurlijk een hele roerige periode achter de rug, de laatste anderhalf jaar met coronamaatregelen. Maar ik heb de indruk dat het nu pas echt spannend gaat worden, uh, om verschillende redenen. Uh, ik weet niet, heb jij al blauwe enveloppen binnen gehad? Ah, die krijg ik continu. Het lijkt wel of ik daar uh, meer uh, lid van ben van die vereniging dan... Ja. <laughs> nee, maar, nee, nee het, het wordt nu echt een uh, spannende tijd inderdaad. Ja. En dat is niet zo gek natuurlijk, want uh, de subsidiekraan gaat om het zo te zeggen dicht. En Uiteindelijk willen we helemaal geen uh. subsidie, want we willen gewoon ondernemen. Dat is natuurlijk wel uh, eigenlijk onze eerste insteek. In maar ja, met de, de maatregelen die boven ons hoofd hangen en met de, de dingen dat je toch uh, beperkt wordt in je ondernemer, ja, dan is het toch wel lekker als je uh, wat steun krijgt en ja, zo meteen de winterperiode ingaan. En mochten er nog eventueel mensen achter je zitten, zoals de, de blauwe envelop die achter je aanloopt nog, uh, en er dus kunnen meerdere mensen zijn. Maar ja, heb je dat... al blauwe enveloppen ontvangen, Marcel? Want ze werden van de week verzonden, begreep ik. Oh, nee, die heb ik dan nog niet Oh, En je kunt er vier krijgen. Voor ieder onderwerp komt er een aparte envelop. Ja. Oh, dat zou kunnen. Herinneringen, aanmaningen en ook uh, beslagleggingen. Oh, oh nou... nou, nou ...envelop je bedoelt? Dat ze... Zeg je? Oh, ik... nee, nee, nee, nee, nee. Maar zoveel uh, ben ik gelukkig niet. Ben vraagt wat ik bedoelde. Nou, welke enveloppen bedoel je? Nou, de belasting gaat nu natuurlijk alle subsidies... en alle wat ze hebben geschonken terugvorderen. Maar ook uh, betalingen die eerder werden, uh, ja, zeg maar, uh, in het vliesvak werden gestopt, die worden nu weer opgehaald. En die maar... worden van de week verzonden, heb ik begrepen. Dus je krijgt nu... Nee, niet helemaal, niet helemaal. Tenminste, ik, moet ik heel eerlijk zeggen, met de belasting durf ik dat niet te zeggen. We hebben natuurlijk wel verschillende regelingen gehad. En dat ja? is de TVL, de tegemoetkoming vaste te lasten. Uh, dat is in principe, is dat geen... Uh, dat is gewoon een, een, een subsidie die je gewoon krijgt. En die hoef je niet terug te betalen... mits je hem goed aangevraagd hebt. En hetzelfde geldt voor de NOE. Dat is de, voor, voor je personeel. En nou, heb je die goed aangevraagd... of heb je die in een periode aangevraagd dat je er recht op had... hoef je hem niet terug te betalen. Alleen het kan natuurlijk best zijn dat je... Het is allemaal op basis van... Uh, prognoses van de omzetten die we denken te gaan draaien. Dus op een gegeven, dat is best wel moeilijk. Want ja, hoe goed wordt het zomer? Hoe mooi wordt je omzet op het terras? Hoe mooi wordt het weer? Het heeft allemaal invloed, zeker in de Zandvoort. Maar dan heb je dat goed ingevuld Dan hoef je in principe uh, qua toeslagen en subsidies hoef je dan niet, niet, niet terug te betalen. Dus jij niet die blauwe stroom met uh, vertrouwen tegemoet? Uh, nee, ik heb er wel eentje wel verkeerd ingevuld en die moest ik ook even terugbetalen. Ja. En dat is dan best wel een bittere pil, kan ik ja. heel erg stellen. Ja. Ja. Want tot op heden moet ik zeggen, is mij niet opgevallen dat er veel horecaondernemers failliet zijn gegaan of zijn gestopt. Maar nee, dat is goed. ben je bang maar... dat dat vanaf nu wel het geval gaat zijn? <laughs> nou ja, als je nu weet dat we de winterperiode ingaan... en Daarom? dat inderdaad misschien wel uh, mensen achter je aan hobbelen als horecaondernemer. En dat kan zijn een, een verhuurder, dat kan zijn een leverancier... dat kan zijn ja, de belastingdienst. Het kunnen er natuurlijk vele mensen zijn die uh, nog steeds achter je aan uh, rennen met uh, papieren... Dan wil je nog wat bijdrage doen in onze kast. Want ja, dat kan, dat je daar nog wat uh, open hebt staan. Maar als er aan de andere kant dus de subsidiekraan dicht gaat, ja, dan heb je best wel kans dat er nu dus wel uh, serieuze uh, uh, ja. hoofdjes uh, koppen gaan rollen, om het heel snel, simpel te zeggen. En daarom dat heeft dus mij. Meen... Daar ja. We hebben natuurlijk wel in Zandvoort hebben we gewoon heel erg veel mazzel. Omdat we gewoon. Zowel uh, het strand hebben waar veel toeristen, dagjes, ja. mensen uh, op afkomen. En we hebben natuurlijk ook ons uh, toetje gehad voor een groot deel van de horeca. In ieder geval niet alle horeca, niet alle uh, detailhandel heeft er uh, zijn vrucht op dit moment van geplukt, Maar dat zal het in de toekomst nog gaan gebeuren. Maar we hebben natuurlijk wel uh, een onwijs mooi weekend in september gehad. Het ja. weekend van de Grand Prix. Maar nou heeft de even... gemeente samen met de Koninklijke Nederland besloten... De handen in elkaar te slaan, waarschijnlijk ook met het vooruitzicht dat die blauwe en floppen komen. Want er is jullie op allerlei manieren hulp geboden. Niet zozeer in financiële zin, maar wel in ondersteunende zin. Hoe, ja, uh, hoe moet ik dat zien? Ja, dat is natuurlijk al uh, meteen op het moment dat uh, het coronavirus zijn nek opstak. Uh, heeft de gemeente er heel goed mee omgegaan en heeft ons de ruimte geboden. Inderdaad, de ondernemers in de Hoofdstraat, uh, wat ruimte te creëren door de terras, uh, afsluiting van de Hoofdstraat. Verruiming van de terrassen. Uh, op het strand zijn er ook nog een aantal dingen gebeurd, natuurlijk, waardoor de ondernemers uh, meer ruimte kregen. Door bijvoorbeeld de strandhemden in de winter niet hoeven af te breken, maar te mogen laten staan. Enorme kostenpost die uh, uh, weggeschoren werd. En zo zijn er veel meer dingen op te noemen. Alleen nu gaan we ook beginnen met vouchers. En die vouchers kun je dus als ondernemer. Kun je dus, uh, ja, mocht je ergens baat bij hebben, dan kun je er gebruik van maken. En dat kan zijn dat als jij een conflict hebt met jouw verhuurder, dan kun je op een, uh, op een mooie manier gebruik maken van de, ja, de juristen van Horeca Nederland. En dat is van Horeca Maatwerk. En dan krijg je dan een foutje uh, een van voor een bepaald bedrag. Die kan je aanvragen. En via Horeca Nederland krijg je nog zo'n een korting op het uh, uurland van zo'n advocaat. Dus al met al kun je er. En dat kan best wel eens nodig zijn in deze periode die ja. gaat komen. En zo zijn er meerdere foutjes uh, te verkrijgen. Zoals welke nog meer bijvoorbeeld? Uh, ja, er zijn er meerdere. Uh, uh, dit is er één, maar ook met aanvraag van subsidie. Dus heb je een. Uh, of uh, vergunningen bedoel ik, sorry. Wil jij een vergunning aanvragen? En je zit daar toch een beetje mee ik ja, kun je hulp vragen bij de gemeente of eventueel de kosten van de vergunning uh, worden door de gemeente voor, voor hun rekening genomen. Dus dat zijn uh, voorbeelden. Zit er veel geld in dat fonds om jullie te ondersteunen? Hoe ver kun je daarmee komen? Uh, is niet nou, oneindig. Uh, nee, maar het corona-fonds is natuurlijk best wel een groot fonds. En... Ja, ik denk dat we niet onder stoelen of banken hoeven te schuiven dat de horeca wel de ge grootste gebeten hond is ge ja. in dit, dit uh, virusverhaal. Dus ik denk dat het grote deel ook wel voor de horeca... We hebben er best wel, ik wil niet zeggen beslag opgelegd, maar we hebben in goed overleg met de gemeente daar wel het uiterste uit proberen te halen. Absoluut. Een beetje, een, rond, een beetje advocaat kost wel gauw 80 euro per uur. Ja, dat je wel goedkoop, denk Ja, ik zeg ook een beetje. Niet, niet de beste. En dat gaat snel natuurlijk, hè? Ja, zeker. Als het niet de beste is, dan blijf je terugkomen bij die rechter. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar uiteindelijk dient het er ook voor om zeg maar, bezwaren tegen op, uh, opgelegde belasting, uh, op, uh, belastingaanslagen... om daar tegen in te gaan. Want dat, ja, dat, dat zal best ja, dat gebeuren. Dat is ook voor gebruiken, ja. Maar goed, en dat zijn, dat zijn dus dingen waar we zo meteen... Dit zijn dingen die je als horecaondernemer helemaal niet mee bezig wil zijn. Je wil ja. gewoon je, je bar uh, exporteren, je wil gewoon je restaurant draaien, je wil je terrassen. En dat is wat we willen en dat is waar we goed in zijn en dat is wat we kunnen. En ja. wij hebben helemaal niet zoveel verstand van een vergunning aanvragen of in beroep te gaan tegen de belasting of ja. in gevecht te gaan. Daar zitten we helemaal niet op te wachten. Wij willen gastvrijheid en dat willen we gewoon weer terug. En natuurlijk, we hebben hiermee te maken. We moeten hier ons doorheen slaan. Maar uiteindelijk uh, ja, hopen we gewoon weer op een normale manier onze gasten te mogen ontvangen. Nou heb ik begrepen dat die regelingen ingaan vanaf 1 oktober. Dus ik schrok wel een beetje toen ik hoorde dat Ivo Berkhoff, dat is jullie uh, consultant zeg maar, ja. vanaf 4 oktober uh, pas weer bereikbaar is. Dus uh, je zult ja, iemand anders moeten bellen. Hij plaats een hele bellen. goede plaats, Hij heeft een hele goede plaatsvanger. Oh, Oké, okay, gelukkig maar. Die heb ik vanmorgen nog even aan de telefoon gehad, dus dat oh, gaat prima. Oh, Oké, okay, gelukkig. Maar het is niet zo dat, die, uh, zegt nee. dat hij zegt maar 4 oktober terug op dierendag dan. Nee. Uh,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 Jullie bedankt tot Children behave. That's what they say when we're together. And watch how you play. They don't understand and so In het tweede gedeelte gaan wij praten over buurtbemiddeling. Het is een, een jubileum, 25 jaar buurtbemiddeling. En als het goed is, is meneer Wortel aan de lijn? Klopt. Ja, Peter Wortel. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Wortel. Uh, buurtbemiddeling lost al 25 jaar. Buurtrussie succesvol op. Dat klinkt natuurlijk heel, heel mooi. Maar eigenlijk is het een, een jubileum wat, uh, waar je geen felicitatie voor wil hebben, toch? Nou, ik weet het niet. Kijk, het alternatief... <lacht> het alternatief is natuurlijk vaak voor mensen... dat ze anders op een andere manier iets moeten oplossen. Um, en dat gebeurt dan misschien met behulp van politie of, ja. of ja, woningcorporatie. De vraag is wat prettiger is. Uh, nu kun je er soms samen met je buren uitkomen... en heb je misschien ook achteraf uh, een wat betere relatie dan je daarvoor had. Mm -hmm. Nou, als dat de, de insteek is, dan is dat goed. Um, ja, ja. Jullie zijn in 1996 begonnen. Hoe is dat opgestart? Nou, het, het, is, het komt denk ik overwaaien vanuit Amerika. Daar is dat ooit ook in, onder andere San Francisco is dat opgezet. Dat bleek succesvol. Dat, dat is juist ook met mediation. Ook dat is voor een deel uit Amerika komen overwaaien en hier ook verder opgepakt in Nederland. En het is een manier van conflict oplossen die mensen eigenlijk in hun kracht zet. Dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Mensen gaan zelf het probleem oplossen met degene met wie ze een conflict hebben. En wij lossen niks op, maar wij zijn er om te ondersteunen en om te zorgen dat zo'n gesprek normaal kan verlopen. Ik zeg altijd tegen mensen, wat je eigenlijk vaak hebt als je zelf probeert met de buren iets op te lossen en het lukt niet, dan heb je vaak zo'n wel of niet eens gesprek. Mm -hmm. En daar proberen wij de buren uit te halen. Uh, zodat ze naar elkaar kunnen luisteren. Ze hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Maar wel dat ze begrijpen waar ze vandaan komen aan beide kanten. En dan gaan kijken van, kunnen we tot iets komen wat het, wat het voor ons beide beter maakt? En dat is niet per se dat je in het midden hoeft uit te komen. Um, maar wel dat je bijvoorbeeld ook meer begrip voor elkaar kunt krijgen. En dat is in een heleboel situaties is dat al belangrijk. Denk maar aan, nou ja, aan Zandvoort waar een heleboel mensen te maken hebben met leefgeleiden in heel gehoorige appartementen. Mm -hmm. Uh, denk aan de woningcorporatie, woningen. Um, dat los je soms niet op dat geluid. Dat geluid <kwijnt> blijft, maar als je met je buren een betere relatie hebt... dan kan het toch soms dat het in je hoofd een minder belangrijke plek kan innemen. En dat is al heel belangrijk voor mensen. Ja, dat is uh, duidelijk. Uh, er zijn uh, 180.000 conflicten in die 25 jaar opgelost. Ja. In Nederland, hè? Ja, in Nederland. Als je ja, de wereld ziet, wel niet, ongeveer het. wel niet, niet in Zandvoort. <laughs> nee, nee, nee. Nee, dat zou wel heel erg zijn. Ja, dat, dat, dat zou wel heel erg zijn. Hoe zit het in Zandvoort? Uh, nou. Wij pakken daar per jaar op dit moment zo uh, tussen de 30 en 40 zaken op. Hè. Dus, dat, dus dat valt best wel mee. Uh, we krijgen in feite de zaken waar mensen natuurlijk al vaak zelf hebben gekeken... op andere manieren kunnen we iets oplossen. Um, dan is vaak bijvoorbeeld ook politie erbij geweest. Of de woningcorporatie is erbij betrokken. Um, het gaat heel vaak over geluidsoverlast. En maar ook wat ik nu zie in Zandvoort bijvoorbeeld dit jaar is dat eigenlijk geluidsoverlast op de tweede plek is gekomen. Dat is best wel uh, grappig om te zien. En wat, wat nu bovenaan staat, is verstoorde relaties. En daar vallen een aantal dingen onder. Uh, dat kan bijvoorbeeld ook pesten zijn, maar dat kan uh, ook zijn uh, intimidatie. Of dat mensen echt gewoon op een gegeven moment niet meer met elkaar kunnen praten... en echt gewoon een hekel aan elkaar hebben. En dan word ik gebeld. En dat zijn zaken waar de politie van zegt, hier kunnen wij niks mee, want er gebeurt niks strafbaars. En de woningcorporatie kan er ook niks mee, want die kunnen niks afdwingen. Nou, dan komen mensen soms bij ons terecht. En um, dat, dat is soms even slikken voor mensen, want dan opeens blijkt dat ze niemand hebben die het probleem voor ze kan oplossen. Maar dat ze er zelf iets aan moeten gaan doen, met onze hulp. En die ondersteuning is soms wel heel prettig voor ze, merk je, omdat ze bij die neutrale tussenpersoon... A, hun verhaal kwijt kunnen, um, wat gewoon lekker is. Hè, dat iemand dus niet aan het tegenpraten is als je vertelt wat er allemaal mis is. En B, dat je ook soms in zo'n gesprek dan uh, tot uh, nieuwe creatieve oplossingen komt met je buren. Uh, ja, de, de het is dus uh, veranderd van, uh, van, van klachten, zal ik maar zeggen, van, van uh, naverstoorde relaties. Ja. Um, zou dat, is dat het gevolg kunnen zijn van al die korte lontjes die we tegenwoordig tegenkomen? Ja, dat denk ik wel. Um, het, is, het is natuurlijk Met name in coronatijd hebben wij een ontzettende stijging gezien in het aantal meldingen. Uh, en dat, dan praat ik ook even over mijn andere gemeentes, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Um, we zien eigenlijk over die hele linie dat het echt uh, behoorlijk is gestegen, echt uh, anders dan anders in de, in de voorgaande jaren voor 2019. En ook nu corona eigenlijk een beetje aan het aflopen is. Hè. Iedereen gaat weer toch wel richting werk en dergelijke. Toch blijft eigenlijk die uh, uh, dat, dat aantal blijft in stand. Dus inderdaad, ik denk wat je zegt, die korte lontjes, dat is zeker nog iets wat uh, van toepassing is. Uh, we hebben heel veel te maken, ook natuurlijk, tegenwoordig meer met psychosociale problematiek. Ja, er worden een heleboel mensen die worden tegenwoordig ergens geplaatst. De, de woningcorporaties zijn ook verplicht om dat te doen. Um, maar goed, soms als je opeens iemand als buurman krijgt die psychosociale problematiek heeft, um, dan kan het aan beide kanten kan dat onrust geven. Het kan bij de buren die er al wonen kan het onrust geven, omdat iemand soms dingen doet die ze niet gewend zijn. Maar het kan ook voor degene die daar geplaatst wordt onrust geven, omdat mensen hem niet begrijpen. En... Ook, ook daar kunnen wij soms in de, in de lichte gevallen... Hè, in de hele zware gevallen kunnen wij daar ook natuurlijk niks mee doen. En maar in die lichte gevallen kunnen wij er ook helpen. Uh, vaak ook met begeleiding, dat we dan zo'n gesprek doen. En kijken, kunnen we afspraken maken? Kunnen we begrip kweken over hem weer? Wat is er nou precies met iemand aan de hand? Hè? Want vaak wordt er alleen maar gezegd, die man is gek. Okay. Um, maar goed, er blijkt vaak best wel een verhaal achter te zitten. En vaak valt het eigenlijk best wel mee. Is die man helemaal niet zo gek, maar blijkt er gewoon iets te zijn met hem, waardoor hij iets moeilijker in de omgang is. Ja, dat moet je dan uh, naar elkaar zien te brengen. In het begin ja. van het gesprek heeft u uh, gezegd... Uh, de, de contacten gaan uh, vaak via de woningbouw en via de, de politie. Uh, hoe ver zijn we dan als men via de politie bij u komt? Nou... Eigenlijk ben je dan nog niet zo ver. Kijk, het, het zijn vaak mensen proberen vaak in eerste instantie iemand anders hun probleem te laten oplossen. Dus wat doet iemand die een parkeerprobleem heeft. of die geluidsoverlast ondervindt. en dan heb ik het over geluidsoverlast die niet echt te constateren is door de politie. Hè, want daar kunnen ze wel wat mee. Um, die bellen toch vaak de politie op. in de hoop dat die dan langs gaat bij de buren. en zegt dat ze iets niet meer mogen doen. Nou, dat werkt niet, want de politie die constateert geen strafbaar feit, dus die kan er ook niks mee. Dus die zegt tegen de buren, ja, weet je wat je moet doen? Je moet, je moet maar richting buurbemiddeling gaan... en kijken of je dit met je buurman kunt uitpraten. En bij de woningcorporatie geldt natuurlijk in principe hetzelfde. Eh, je hebt soms te maken met mensen bijvoorbeeld ook die eh, koken... op een bepaalde manier met heel veel knoflook of heel veel uien. Eh, ja, het mag. Maar goed, als de buren er last van hebben... kan de woningcorporatie daar op zich niks mee, eh, als alles verder in orde is... Je kunt wel in gesprek met elkaar gaan en kijken, kunnen we afspraken maken? Kan ik op bepaalde tijden iets doen? Kan ik jou waarschuwen van tevoren? Ja, er zijn allemaal middelen om natuurlijk uh, de situatie beter te maken voor de buren die er last van hebben. Ja, het, het grote wapen uh, is natuurlijk dan het gesprek. Ja. En um, in, in het persbericht staat zeven van de 10 uh, conflicten wordt succesvol opgelost. Wat doet u met die andere drie? Nou ja, dat, dat zijn gevallen waar inderdaad geen oplossing mogelijk is. Um, ja, dat, dat, dat, is, dat is soms wat het is. En uh, dat heeft soms ook te maken met de buren zelf. Hè? Als buren heel sterk in hun eigen gelijk blijven zitten, en dat kan aan een van beide kanten zijn, en totaal niet mee willen gaan met, uh, met zo'n gesprek, ja, dan loopt het soms vast. En daar kunnen wij niks aan veranderen. Iemand, iemand moet wel willen. We zeggen ook altijd, je gaat vrijwillig aan tafel. Maar niet vrijblijvend. Als je er eenmaal zit, is de bedoeling dat je wel probeert met je buurman of buurvrouw eruit te komen. Um, dat is niet altijd een gegeven, helaas. Je hebt gewoon bepaalde mensen die heel star in hun eigen ding blijven zitten. En die willen dat de buurman doet wat zij willen. Ja, en dan, dan slaat de buurman ook op deelt. En die zegt van ja, dan ga ik verder niet mee. Ja, dan, dan is het gesprek eigenlijk klaar. En dan houden we het op. En dan laten wij het gaan. Um, wat we dan nog wel aanbieden is coaching. He, dat is dan voor de mensen die inderdaad wel met het probleem blijven zitten. We proberen met coaching te kijken, kun je zelf nog dan iets doen? Of mm. kunnen we het probleem wat minder groot maken in je hoofd? Dus we laten ze niet meteen los weer op straat en we doen helemaal niks meer. We bieden die coaching aan, maar ook, ook daar geldt, iemand moet er wel iets mee willen doen. Ja. Um, als ik nu iets, iets meemaak hè, en ik denk van, joh, dit, dit, uh, dit gaat me te ver. Hoe kom ik dan bij buurtmiddeling als ik het nu zou willen? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Stel dat je googelt op burenproblemen, dan kom je op bij meerwaarde terecht. Want we hebben natuurlijk ook een site waar allemaal dingen op staan. Maar er is ook een landelijke site dat heet Problemen met Je Buren.nl. Letterlijk Problemen met Je Buren. En als je daar je postcode. ...en je gegevens uh, inzet... ...dan wordt het doorgestuurd naar de betreffende buurtmiddelingsorganisatie. Dus bijvoorbeeld als dat in de 20 of 21 categorie zit van de, van de postcodes... ...dan kom je in Haarlem en omstreken terecht. En dan krijg ik het uh, gewoon in mijn e-mail en dan bel ik je op. Um, of ik ga je e-mailen als ik je niet direct kan bereiken... ...en dan ga ik met je in gesprek... Om te kijken of er iets mogelijk is. Okay, dus het het is, kan ook zijn dat je via een wijkagent wordt doorgewezen. Hmm. of via de woningcorporatie. En er zijn ook mensen die. Uh, ja, inderdaad, via, via. horen dat er iets is als, als buurtbemiddeling. Dus het Ik is vrij, al... snel, uh, vrij snel op te zoeken. als je gewoon buurtbemiddeling ja. uh, googelt. kom je bij uh, bijvoorbeeld meerwaarde. en alle andere adressen terecht. Ik kijk even ja. naar uh, Gert-Jan. heb je nog een vraag? Ik heb Afsluiting. nog één vraag. Ja, ze afsluiten. Uh, de laatste jaren heeft Zandvoort natuurlijk. Uh, kennis gemaakt met veel andere culturen. Heeft ja. dat er nog toe geleid dat de problemen die ontstaan anders van soort zijn of moeilijker op ja. te lossen? Ja, zeker. Goeie, goeie, goeie, hele goede vraag. Um, ik wou hem eigenlijk nog noemen, maar toen werd ik al uh, uh, onderbroken door, uh, door de laatste vraag. Dus heel mooi dat het ook daarover gaat. Nee, ik, ik wou zeggen, we doen ook heel veel met, met tolken. En we hebben natuurlijk heel veel met statushouders te maken nee. tegenwoordig. en Mensen uit Syrië, mensen uit Eritrea, enzovoort, enzovoort. Um, dat is een andere cultuur, andere gewoontes... Um, als je daaronder woont, he, bijvoorbeeld een, een heel veel voorkomend probleem, is kleine kinderen die heel laat mogen opblijven in die culturen. Dat is, dat is daar gewoon. Maar als jij zo'n kind van twee of drie hebt, wat om twaalf uur s'nachts nog over jouw plafond aan het heen en weerrennen is, dan kan dat behoorlijk storend zijn. En dan gaan we dus ook inderdaad met die mensen in gesprek. Het is niet onze bedoeling om de cultuur te veranderen, maar wel om in zo'n gesprek duidelijk te maken van nou, zo leven we in Nederland. Kunnen we daar iets mee? En, en, en ja, dan wordt er gekeken of er inderdaad mogelijkheden zijn. En heel vaak uh, kan er dan rekening worden gehouden. En is het al sowieso mooi dat mensen met elkaar in contact komen. Want je merkt wel dat ook Nederlanders het vaak heel moeilijk vinden... om naar iemand toe te stappen uit zo'n andere cultuur. Want dat vinden ze eng. Die praat hm. mentaal niet. Uh, hm. Hij is vreemd. En ook daar moet je eventjes doorheen zien te breken in het begin. Nou, dat is een mooie aanvulling op het, uh, het hele verhaal over buurtmiddeling. Meneer Wortel, ontzettend bedankt voor uw toelichting... En ja, uh, ja die 25 jaar zouden eigenlijk geen vervolg mogen krijgen. <laughs> nee. Maar goed, laten we het zo, laten we het zo houden. Ik, uh, ben het, ik ben het helemaal eens, maar laten we maar kijken hoe dat zich gaat. Om. Ja, is prima. Ja. Dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In leeft het. Hey, yeah. en jij jij beleefd het. Come on, come on.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 Oh, dat hakt er wel op in, uh, Jelme. Dat was Nirvana. Ik ben even, ik ben even de naam van het nummer kwijt. Maar ik vond het heel erg goed. Ja, ja, ja. Uit mijn tijd nog. Hè. Toen was ik ook wel oud, maar een stuk jonger in ieder geval. Als ik, het goed ik ga is, hier geen commentaar op. Nee, even. doe dat niet. <laughs> ik vond het mooi. We hebben nu aan de lijn, als het goed is, Natala, Nathalie Lindeboom van Pluspunt. Klopt dat? Hallo? Nathalie, bent u daar? Nou, dan uh, gaat uh, Jelma waarschijnlijk opnieuw uh, bellen. En dan. Uh, ja, we kunnen het wel eens even over jouw muziekkeuze hebben. Nou, ik, ik, ja, dit is mijn tijd, jaren 87. Meneer Fala was een topband. Dus ik ben eigenlijk meer een, een oud-punker? Nee, ik, ik vind alle muziek, ook van nu, goed. Ik bedoel, er zijn ook groepen van nu die ik goed vind. Kensington vind ik goed, goed bijvoorbeeld, om wat we het te noemen. Maar ja, ik, ik stam uit de tijd, jij ook trouwens, van de Beatles, de Kings... Ja, en er was, was een scheiding, hè? Beatles en Rolling Stones. Aan welke kant stond je? Um, mijn broer was voor de Beatles, dus ik was voor de Rolling Stones. Maar eigenlijk was ben ik... definitie. Ik heb nu alles van de Beatles, maar heel weinig van de Rolling Stones. Oh, okay. Beatles zijn veel gevarieerder, Veel miskeuzes, dus... Uh... Ja, de Stones bestaan nog steeds. Ja, ja, dat wel, maar... Och, bestaan. Ja, helaas. De drummer is overleden. Dus nou, ja. Dat uh, scheelt ook al. Die had weinig meerwaarde. Nee, nou Er wordt uh, flink gebeld en gedaan. En als het goed is, is Nathalie Lindeboom aan de lijn. Goedemorgen. Klopt dat? Hebben wij Nathalie aan de lijn? Goedemorgen, heren. Goedemorgen, Nathalie Lindeboom. Je bent van Pluspunt. Klopt. En we ja. gaan het hebben over de week van de ontmoeting die ons te wachten staat. We hebben al ja. een klein voorgesprekje gehad. Um, ik heb de hele lijst met activiteit uh, eigenlijk bijna één op één doorgenomen. En uh, het is een hele mooie lijst. Er is heel veel te doen voor wie zich uh, verveelt. Uh, die hoeft dat niet te doen de komende weken. Maar wat mij opviel... Uh, want het is ook een beetje week van de eenzaamheid... Uh, wat mij eigenlijk opviel... is dat er niet iets staat over... want eenzame mensen... Uh, en dan zeker de sociale... Uh, uh, tak daarvan... dat zijn vaak mensen die zitten... in hun eigen bubbel... en zijn daar moeilijk uit te komen. Uh, hoe gaan wij... herkennen welke mensen in onze gemeenschap echt eenzaam zijn... en behoefte hebben aan verbinding, want die geven zichzelf niet op. Welke middelen hebben jullie daarvoor ter beschikking? Nou, misschien is het heel goed om te starten met... dat wij de week van de ontmoeting juist ook doen... vanwege de landelijke uh, week tegen de eenzaamheid. Uh -huh. Eenzaamheid komt in allerlei vormen voor en... Met alle leeftijden, alle lagen in de bevolking. Zeker. Er wordt altijd gedacht dat dat alleen maar onder ouderen voorkomt. Maar dat is echt absoluut niet zo. Het komt nee. voor bij jongeren. Uh, het komt juist ook voor bij alleenstaande ouders. Want dan is het weer veel minder uh, makkelijk om anderen uh, te ontmoeten. Uh, bij mantelzorgers die... Uh, eigenlijk uh, ja, zoveel zorgen dat ze ook geen tijd hebben voor zichzelf en voor uh, ontmoeting. Kortom, het komt voor op alle plekken in onze samenleving. Nou, een van de redenen dat wij de week van de ontmoeting houden, is omdat er best een taboe op eenzaamheid zit. En dat is eigenlijk heel erg gek, want we voelen ons allemaal wel eens eenzaam. He, dat, iedereen kan zich wel een moment herinneren waarop hij of zij zich eenzaam heeft gevoeld. En dat is niet ...niet erg... Het wordt pas lastig als het veel langer gaat duren. En als je echt bepaalde dingen gaat uh, missen. En ook daarin heb je weer verschillende vormen. Je kunt je voorstellen dat als bijvoorbeeld jou, uh, degene met wie jij echt uh, hele diepe gesprekken hebt. Jouw beste vriend of vriendin. Als die overlijdt. Dat dat tot eenzaamheid kan leiden. Want met wie heb je dan nog dat soort gesprekken. Ja. Dan moet je daar weer iemand voor zien te vinden. Ja. Maar er zijn ook mensen die niet veel contact hebben. Te hebben ...en eigenlijk een soort van sociale vorm van ja. eenzaamheid hebben. Nou, er zijn dus allerlei vormen van eenzaamheid... ...en dan om toe te gaan naar jouw vraag... ...we zien het niet aan het puntje van de neus van iemand... Nee. ...en we zien het ook niet doordat iemand alleen is. Um, eigenlijk, op momenten dat je denkt van... Goh, ...gaat het wel goed met die persoon... ...dan is de meest uh, simpele vorm... ...ook om aan iemand te vragen hoe het met iemand gaat en heel goed te luisteren en daarin wat door te vragen. Nou deze uh, week van de ontmoeting, deze middenpagina van de krant biedt ook uh, een, een mogelijkheid om op een gegeven moment ook in te gesprek te gaan van ja wat zou je kunnen gaan doen? Want met ontmoeting creëer je ook een mogelijkheid om de eenzaamheid te doorbreken, maar ook te voorkomen. Ja, nee, dat, dat, dat klopt hoor. Dan ben ik ook helemaal met je eens. Alleen mijn vraag is eigenlijk meer specifiek. De mensen die echt in een sociaal isolement zitten. en mm -hmm. die tegen, zeg maar, een nou, burn-out is misschien uh, nog wat te licht. Maar die mensen die bereik je volgens mij niet op deze manier. Want nee, die zijn nee. uh, helemaal op zichzelf. Die hebben zich afgesloten, hebben geen vrienden, een eh, vrouw is overleden, geen kinderen. Dus die ja. hebben zich helemaal in hun eigen bubbel opgesloten. Hoe ja. Ja. weten we welke mensen er in Zandvoort voldoen aan het begrip eenzaam? En hoe benaderen we die mensen? Want die gaan volgens mij niet reageren op deze lijst van activiteiten. Hoe goed dat ook is hoor. Ja, ja. Nou, er zal een, een, een deel van de mensen die, laten we maar zeggen, beginnend eenzaam zijn, misschien wel de stap zetten. Ja. En als iemand het uh, moeilijk vindt om dezelfde stap te zetten, dan staat er ook een telefoonnummer bij van een collega van mij, Esther Madeira. Want wij hebben ook. Uh, collega's, maar ook geschoolde vrijwilligers die mensen kunnen helpen met de eerste stap te zetten. Hè? Uit te zoeken wat bij jou past. En ook bijvoorbeeld samen met jou ergens naartoe te gaan. Maar als je daarvoor kijkt, er zijn inderdaad mensen die na het overlijden van een partner. Of doordat ze ziek uh -huh. worden steeds eenzamer worden. Maar over het algemeen komen die mensen wel op plekken. Die komen vaak toch wel uh, bij de, bij de huisarts, Maar ook uh -huh. bij een hun pedicure in het dorp. En als dat soort mensen ook steeds meer... Hè, juist ook, ook mensen als een pedicure of een kapper... hun voelhoorns uitsteken van... goh, hoe gaat het met u? En ik hoor dat u best vaak alleen bent. Zou u daar iets mee willen? Ja, dan hoeft de pedicure dat niet zelf te doen. Want dat is een telefoontje naar pluspunt. En dan als diegene dat ja. goed vindt... Hè, als die mevrouw of die meneer dat goed vindt... dan gaan wij kijken wat we kunnen doen. ja vandaar wil ik eigenlijk naartoe... Want je ja. zegt net die eenzame, even, ik noem hem even de eenzame man... dat is ook niet één persoon, dat zijn de nee, duizenden. Nee. Maar ja. die, zelfs de drempel van het telefoonnummer zal al te veel zijn. Hij moet ergens in beeld komen bij iemand die hem ja. individueel benadert. Want de eenzame moet individueel benaderd worden volgens mij. Ja, Hoe doen is, jullie dat? Het, het is natuurlijk altijd wat bij jou uiteindelijk passend is voor de oplossing is heel persoonlijk. Nou, hoe we dat doen? Wij hebben natuurlijk een heel netwerk van organisaties waar we allemaal mee samenwerking werken. He, dat is bijvoorbeeld de praktijkondersteuner van de huisarts, maar dat zijn ook de, de thuiszorgteams. Maar wat ook heel regelmatig gebeurt, is dat een buurman of een buurvrouw ons belt met: ik maak mij zorgen om uh, die en die buurman, want uh, zijn vrouw is overleden en hij ziet niemand meer. En ik ben de enige die daar langskomt. En wat doen jullie dan? Dan gaan wij daar op af. Kijk, degene als het van een uh, collega-instelling afkomt... zal diegene altijd toestemming vragen om het aan ons door te geven. Maar een buurman of een buurvrouw durft het misschien niet altijd te zeggen. En wij gaan daar gewoon op af. En wat ons altijd weer verrast is dat als we ergens aanbellen... hoe gaat het met u, wij maken ons een beetje zorgen om u of we maken ons zorgen om jou, hè, want het betreft niet alleen maar ouderen... dat dat eigenlijk 99 van de 100 keer heel goed ontvangen wordt. Dat mensen mm -hmm. het heel fijn vinden dat die vraag gesteld wordt. En als je daar dan de tijd voor gaat nemen... dat je ook een, een plan kan gaan maken wat bij iemand past. Want eruitkomen is ook heel persoonlijk. Maar het is eigenlijk een oproep aan iedereen in Zandvoort... om uh, te spotten, en, maar aan wie... Stel, wij kennen mensen die heel eenzaam zijn, die zelfs nooit de deur uitkomen ja. en moeite hebben om dat te vertellen. Ja. Moet ik dan naar de vertrouwensarts of een vrijwilliger bellen? Van pluspunt, want dat lijkt me wat minder geschikt. Wie ja. kan ik bellen? Want je geeft uh, toch ik, namen door. Ik, ik... Ja, nou, ik, ik denk twee dingen. Ik denk dat mensen vaak te bescheiden zijn... om ook gewoon zelf ergens op af te stappen. Als je uh, iemand in de straat kent... Uh, of in je vriendenkring waarvan je denkt dat hij of zij eenzaam is... ga het gesprek eens aan tijdens een kopje koffie, thee of wat dan ook. Hè. Laten we daar eens wat minder schroom in hebben. Mm -hmm. Er zit een taboe op, maar uh, dat is helemaal niet nodig. En uh, op het moment dat iemand eigenlijk de stap wel wil zetten. Nou, wie weet kan dat samen met jou. Misschien kan je een keertje mee om activiteiten te doen. Misschien kan je iemand helpen om plan te maken. Zo niet. Kun je naar pluspunt bellen, naar sociaal werker Esther Madera. En haar telefoonnummer staat ook in de krant, maar ook op de website. Mm -hmm. En dan gaat Esther zorgen dat wij uh, de passende hulp gaan bieden. Oké, okay. nou even een ander punt. Toen ik hier in Zandvoort uh, tien jaar geleden ongeveer me opgaf om vrijwilligerswerk te doen... toen was daar een telefooncirkel. En ja. op dat moment deden er de vijf mensen aan mee. Dat viel mij erg tegen... gezien de hoeveelheid uh, mensen in Zandvoort. Mm -hmm. Leeft dat nog? Want ik hoorde niks over. Want dat is een ultieme manier... om eenzame mensen dagelijks te benaderen... en te beïnvloeden. Leeft dat de nog? De telefooncirkel is er zeker nog, hè? Die, die is er gewoon elke dag en daar neemt ook een groep mensen aan deel. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op andere manieren uh, contacten met anderen willen hebben. En je noemt er eigenlijk een hele mooie, vrijwilligerswerk is natuurlijk ook een prachtige manier om andere mensen te ontmoeten en om nieuwe contacten op te doen. En daarin zijn mensen ook heel vaak bescheiden, maar iedereen heeft talenten. En uh, ook daarvoor kan je bij ons terecht. En dat wil niet zeggen dat het vrijwilligerswerk wat passend is, altijd bij het Pluspunt is. Want dat kan ook echt op een andere plek zijn. Uh -huh. Maar. Iets doen voor een ander geeft vaak een goed gevoel. Ja. En het vergroot gewoon je netwerk. Ik sprak, we hadden gisteravond bij Pluspunt uh, het jaarlijkse foojefeest. Dat is eigenlijk van alle zandvoortjes. het bedankje aan de vrijwilligers. En daar sprak ik toevallig twee dames, twee uh, vrijwilligers. En die gingen deze week ook uh, samen activiteiten doen. En die hadden eigenlijk door hun vrijwilligerswerk nu ook een vriendschap gesloten. En dat is precies wat je wil, hè, dat je door... Ontmoeten ja. en of dat nou vrijwilligerswerk is. of meedoen aan een activiteit. sporten is trouwens ook een hele mooie vorm. Uh, dat je andere mensen leert kennen. en dat je daar gaandeweg nieuwe contacten op doet. Ja, oké, okay, dat snap ik allemaal. Uh, ook gezien de tijd. Uh, mm -hmm. want uh, we kunnen het ook nog heel even hebben over de activiteit. Aan de andere kant, uh, op jullie website. worden al die activiteiten uitputtend benoemd. Dus. Ja. Ik zou eigenlijk zeggen voordat we weer uh, al die activiteiten gaan benoemen... iedereen kijkt naar de website van Pluspunt en kijkt naar de week van de ontmoeting. Dan komt er echt heel veel tegen. Ik heb daar nog um, uh, één vraag over. Ja? Van, ik heb dus, uh, mij is opgevallen dat ik wel bij tien verschillende adressen moet zijn. Wil ik me voor tien dingen opgeven. Of bij Pluspunt Noord, of bij Pluspunt uh, Blauwe Tram, of bij ja. het surf -sport Team. Ja. Kan dat nou niet centraal bij één nummer het pluspunt? Want dat staat niet zo genoemd in, die, uh, in het persbericht. Nee, nog niet. Dit is de eerste keer dat wij dit uh, organiseren op deze manier. De week van de ontmoeting en, en het krantenartikel. We zijn blij verrast hoeveel collega-organisaties meedoen. Maar dit is eigenlijk een hele goede tip van jou. Wij moeten maar eens gaan kijken of we dat voor volgend jaar... op een andere manier uh, kunnen, kunnen afhandelen. Dat je je wat makkelijker kan aanmelden. Ja. En misschien als uh, covid ja, dat blijft altijd onder ons, maar toch een beetje op een andere manier achter de rug is dat je ook dan niet meer hoeft aan te melden en gewoon binnen kan. Ja, dat is Maakt mooi, het ja. ook een stuk makkelijker. Ja. Mag ik afsluiten met de activiteit die er vandaag is, want het is vandaag Buurderdag. Nou, had, ik, had ik net de vraag over willen stellen. Ja, daar had in. mijn mede. Ja. Ja, dus die vraag is bij deze gesteld, ja. Ja, ja. Het is. Ik, ik lees natuurlijk uh, het Plain. Ja. Dat is aanpalend aan, uh, aan pluspunt. Ja. Um, elk jaar gebeurt daar wat. En, en wat gebeurt er dit jaar? Vandaag uh, is er uh, de clean-up challenge. Dus er wordt met grijpstokken en handschoenen... wordt de buurt schoongemaakt. Maar er worden ook wafels gebakken. En uh, de uitdaging is... om een, uh, je op te geven voor een burendienst. Nou, ik zei net al... iedereen is, overal, uh, is ergens goed in. Uh, dus hetgene waar, wat jij wil aanbieden... en dat kan zijn iemand is helpen met uh, een computer... of is op iemand zijn kinderen passen. Nou, verzin het maar. Mensen weten zelf... Uh, wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn. Schrijf je uh, aanbod op een kaartje voor een burendienst... en dan verdien je daarmee een uh, wafel. Dus volgens mij gaat het daar heel erg lekker ruiken... en wordt het heel <laughs> erg gezellig. En dat is vandaag van 11 tot 3. Oké, okay, nou de mensen die van wafels houden... en ook als vrijwilliger een wederdienst kunnen doen... die uh, zijn hartelijk welkom bij Pluspunt op het uh, Flemingplein. Oké, okay. het... ja... Nathalie, enorm bedankt voor dit gesprek. Het ging niet zozeer over de activiteiten, maar alles eromheen. vond ik ook belangrijk. Uh, ik zou Zeker. zeggen, succes de komende week. En tot de volgende keer wellicht. Bedankt. Hartelijk dank. Dag.